Middag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Novak Djokovic staat weer met beide benen op de grond in Servië. In zijn thuisland stond een grote groep fans hem op te wachten op het vliegveld. Noorweg, noorweg, noorweg, noorweg, noorweg. De Tenniser moest weg uit Australië, waar hij mee wilde doen aan de Australian Open omdat hij niet gevaccineerd is, werd zijn visum ingetrokken. Er zijn veel Serviërs boos om, vertelt correspondent David-Jan Hij zat op het vliegveld van Belgrado. Tennis is, als het om Djokovic gaat in Servië, echt een religie. En de manier waarop de Australiërs hem behandeld hebben... dat beschouwen ze hier als regelrechte heiligschennis. Linda de Mol en Jeroen Rietbergen zijn uit elkaar. Dit weekend stapte Rietbergen op bij The Voice... omdat hij zijn macht als bandleider had misbruikt... en te ver was gegaan op seksueel gebied. Linda zegt nu dat ze al een paar dagen in een vreselijke nachtmerrie zit. Ze heeft de stekker uit de relatie getrokken. De twee wonen niet meer samen. Steeds meer mensen zitten teut op teams. Door alle thuiswerken is de verleiding groot... om tijdens je werk alcohol of drugs te gebruiken. Deskundigen maken zich zorgen, zeggen ze tegen het FD... Volgens hen merkt de baas het vaak niet als iemand verslaafd is omdat mensen het makkelijk kunnen verbergen. Werkgevers zouden meer moeten doen om erachter te komen of hun medewerkers zulke problemen hebben. En Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan. Afgelopen weekend kregen ze daar te maken met een tsunami na een onderzeese vulkaanuitbarsting. De communicatie ligt plat en daardoor is het heel moeilijk te zeggen hoeveel slachtoffers er zijn en hoeveel schade er is. Ja, de vliegtuigen moeten dat dus in kaart gaan brengen, zegt deze Australische minister. Er is een enorme aswolk vrijgekomen boven Tonga, waardoor het drinkwater en de lucht vervuild zijn. Het weer in Nederland, aardig wat zon in het westen, veel wolken in de oostelijke helft van het land. Daar valt ook een spatje regen en het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhem Broekhuis van de ANWB. Op de A10, de ringweg Noord, staat voor de Koentunnel een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 That I'll never leave, But I always sacrificed your love for more than I. I try to put up a fight.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 Welkom terug, Ron. Ja, hoe was jouw uh, weekendje vrij uh, vorige week? Oh, dat, dat was, heel, was even wennen. Ja, Noem, ja toch? Ja, maar je, moet dat niet, je moet niet, niet, niet vaker een keer zo'n weekendje ertussen knijpen. Hoor. Nee, dat, dat was even niet de bedoeling. <laughs> maar goed, je bent even, weer. even hoofddorp uh, weer uh, gezien, uh, zeg maar, vanuit een bepaald gebouw. Ja. En uh, nou ja, dat hebben we ook weer overleefd. We gaan weer radio maken. We gaan weer radio maken. Zaterdag, ja, vandaag heerlijk. Zaterdag 15 januari.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 Uh, we komen in, uh, tussen half, tien over half drie uh, herhalen we het uh, interview wat uh, collega Ben Sonneveld vanmorgen had met, uh, uh, met burgemeester Molenburg. En het heeft natuurlijk alles te maken met het openen uh, van de terrassen vandaag tussen één en uh, vijf. Om kwart over drie gaan we even live schakelen met uh, Ron Brouwer van en Hardy en ik ben erg benieuwd uh, hoe hij de zaak uh, voor elkaar heeft. En, uh,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 En kijken doe je via wwwzfm Inderdaad, gelukkig zitten we niet in Amerika, maar gewoon in Nederland. This is not America, you're the David Bowie. En hier is de nieuwe single Did van uh, Lauren Spencer Smith. We're Watch my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning. When you got home from work. Making plans to travel around the world.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 Grootste verrassing is de nummer twee op de lijst. Belinda Geuranson, die zeer recent terugtrat als raadslid voor de VVD... Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudere Partij Zandvoort op 12 januari, Jongsleden, is de voorgestelde lijst door de leden goedgekeurd. Dus Belinda Geurensson blijft behouden voor de lokale politiek. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het nieuws en ook heel veel uh, politiek nieuws. Wil je meer over de politiek weten en de verkiezingen van uh, maart van dit jaar, dan uh, kan je kijken op www.zandvoortkiest.nl. Zandvoortkiest.nl, daar vind je meer over. Uh...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 Terwijl Queen en Radio Gaga bij Live Aid. We draaiden ditmaal inderdaad de live versie van die single. Ja, het is bijna half drie. Even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Want het is wel b be beren be be Koud buiten. De bewolking heeft op deze zaterdag de overhand. Met name de eerste uren komt nevel en mist voor. Mogelijk dat later vanmiddag de zon even schijnt. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind...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 Dus mocht je de app nog niet hebben, downloaden we dan nu in de Play Store, is die gratis uh, verkrijgbaar. Zoek even onder ZFM Standfors. En uh, geniet van alle mogelijkheden die de app jou biedt. Over uh, weer gesproken, hier is Raina van Five Shine van 5 Star. Yo, my night in Shine.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 En hij, hij, hij zei het altijd het niet goed. Als ze om zes uur nog dicht zijn, dan gaan we handhaven. Ja, dus, nou ja, half zes, uh, nee, zei hij al. 6, uur, dus, 6, uh, Maar goed, uh, nee, als ze dan nog open zijn, dan wordt er gehandhaafd. Maar uh, ik ga ervan uit dat, uh, dat ze een goed gesprek hebben gehad. Wat de burgemeester ook aangeeft.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 Ja, daar zijn we weer, Albert-Jan. Uh, even kijken hoor, we hebben nog een klein beetje tijd over. Dus nee, heb, uh, nog, heb jij nog een berichtje ja, voor ik ons? Ja, ik heb nog een goed bericht voor de, voor de ondernemers. Oké. Okay. Want uh, ondernemers kunnen uh, een subsidie aanvragen voor gemaakte kosten... voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs.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 Party number 9 oh, oh, oh, oh. Look out, look out, here it comes Party number 9 Crying by heart and number two, my eyes were red, so red. Heart and number three, I gave up trying. And by heart and number four, I lost my head. Heart and number five was bringing back up. Heart and number six was it's too late, yeah, yeah. Losing you was heart and number seven. Forgetting you was hard enough already. Look out, look out, here it comes.